Voor onze leraressen wordt het onderwijs aan de kleintjes te zakelijk en mogen kleuters geen kleuters meer zijn. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond onder ruim 350 kleuterjuffen. De leraressen klagen over CITO-toetsen, een toenemende druk op kleuters en de gebruikte lesmethoden. Bijna 60% van de ondervraagden vindt dat de lesmethoden niet bijdragen aan goed onderwijs. De kleuterjuffen zeggen dat ze die alleen gebruiken omdat het moet. De Japanse regering stelt vele tientallen miljarden euro beschikbaar in een poging om de economie te stimuleren. Dat heeft de Centrale Bank van Japan bekendgemaakt. In totaal gaat het om 77 miljard euro die banken kunnen lenen tegen 0,1% rente. De Japanse overheid maakt zich grote zorgen over de hoge koers van de yen... waardoor de Japanse export onder druk komt te staan. Vorige week daalde de dollar tot het laagste punt in 14 jaar. Door meer geld in de economie te pompen wil Japan ook deflatie ofwel een daling van de prijzen voorkomen.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 De afgelopen maand zijn 25.000 treinreizen met de OV-chipkaart gemaakt. Volgens de NS is dat boven verwachting. In de loop van volgend jaar stappen de NS-reizigers die een jaarkaart hebben als laatste over op de OV-chipkaart. Het weer bewolkt, maar ook af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Temperatuur vandaag rond 8 graden. Morgen regen en het wordt dan ongeveer 5 graden. Dit was het NOS.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 waren de shapeshifters. En dat bracht de tijd op. Laten we zeggen, het is uh, 5 over 3. Ik zit weer gewoon niet op te letten. Heb je wel eens van die dagen? Want dan had er al alles al klaar moeten staan, Jaap Koper. En dat die het dies niet. Maar goed, nu moet het uh, toch wel zijn. Hey. Zondag in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenaal 105.8. Zandvoort 106.9. Dit is Zondag in Kennemerland. Klein beetje internet. Uh, je kent het wel. Even nog wat opzoeken. En vervolgens vergeet je ook nog de tijd dat het plaatje afloopt. De shapeshifters waren dat uh, die het derde uur van deze radio uitzending begonnen. AB Radio en Zivum Zandvoort brengen Zondag in Kennemerland. Dat in het teken staat van de wedstrijd bij de talentencompetitie tussen Bloemendaal en Hurley. Ik ga zo eventjes kijken hoe dat verder verloopt. En uiteraard uh, terugblik op de eerste voorrondes die we hebben gehad bij uh, de Rob Akdaal wordt. Daar zal uh, de komende tijd ook nog wel uh, nog even op teruggeblikt worden. Ook in dit uh, programma. Ik heb me laten vertellen dat uh, de eerste sessie, dat waren toch een beetje de singer-songwriters en een wat uh, toegankelijke popmuziek. Bij de tweede voorrondes gaan we dus wat meer het heftige werk uh, tegemoet zien. Namelijk de punkbands. Dus uh, of dat uh, ook hier uh, in deze uitzendingen dan nog... Uh min of meer zijn weg gaat krijgen. Tenminste het materiaal wat dan uh, overblijft. Ik waag het te betwijfelen, want dat is toch even iets anders. En daar zijn zowel bij AB Radio als bij CFM andere programma's voor... om die muziek uh, te laten horen. Dus uh, dan is die platform weer uh, ten einde. Dan kan je alleen praten over de muziek. Maar het muziek brengen, dat is even een ander verhaal. Dus uh, dat uh, zal ik er dan ook maar bij zeggen. Nou, degene die daar dus niet aan hoeven te voldoen... Er zijn uh, de mannen van uh, Chef uh, Special. Die hoeven daar dus niet aan te voldoen. Want dat is redelijk toegankelijk. En dan draaien we de stammen gewoon weer even Dus nee, het is colors.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 Colors out of dust. Take a look what I made now, baby. It's all me. Please be careful, please. I face my fears and I taste my tears. I got no shades on no stage. I'm naked up here and all them critics in line.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 special. Uh, terug naar uh, zeg maar de opnames die we gemaakt hebben, uh, een paar weken terug, bij, het, uh, voor, bij de voorronde van uh, Rob Agda Award. Daar uh, spraken we ook met Wander van der Veen of Wander van der Veen Ik moet het goed zeggen Wander van der Ven Van Display En dat waren de uiteindelijke winnaars van de eerste voorronde de afsluiting van uh, de eerste voorronde Van uh, de eerste voorronde van uh, Rob Akdar wordt voor vandaag uh, Wander de liedzanger Zal het maar goed zeggen uh, En gitarist geloof ik Want dat doe je ook Ja klopt ja. Waar komen jullie vandaan? Uh, ja we komen eigenlijk allemaal uit Haarlem en uh, ja, Overveen Zo dat is echt uh, in de buurt Precies, ja, het legt niet van elkaar nee. Zijn jullie een schoolpunt? Uh, nee, nee, absoluut niet. Echt. Iedereen zit op andere scholen komt ergens anders vandaan. Door allemaal verschillende redenen zijn ze bij ons uh, erbij gekomen. Hoe zijn jullie eigenlijk aan elkaar gekomen? Cas uh, uh, uh, was de bassist. Ja. En die uh, was de ja, zijn zusje zat bij mijn zusje in de klas. Ja. En uh, ja, die, vertelde, die vertelde mij van ja, ik ken een jongen en uh, ja, die, die wil graag uh, bassen. En we hadden we misten toen nog een bas. En uh, nou, dus toen zei ik uh, die heel graag en zo uh, nou, dus zijn we met, uh, met, uh, met hem gaan spelen. En, uh, dat klikte gelijk en dat was uh, super vet. Erik uh, ja, die ken ik van voetbal en uh, van mijn basisschool. En dan uh, nou, hadden we Joshua. en uh, Joshua die zit bij Erik op school. Uh, Erik zit nu op Stedelijk en uh, Joshua ook. En uh, Misha die hebben we leren kennen door... Uh, nou, we hadden een uh, andere drummer eerst. Maar toen hebben we Joshua leren kennen doordat, dat... Uh, sorry, Mischa, sorry. Omdat hij... Uh, we zijn toen langs de uh, muziekschool gegaan. En uh, toen hebben ze ja, ons uh, Mischa aangeraden. En uh, toen uh, hebben we met hem gespeeld. En uh, ook dat uh, ja, ging helemaal tof. Maar dat denk ik, als ik het zo hoor... Dat zijn allemaal verschillende karakters. Hè? Dat, dat, dat lijkt me ook wel heel erg uh, bezig zijn met, uh, met, met elkaar... Ja, dat klopt. Maar dat is juist goed. Ik denk dat je, dat je daarmee het verste komt. Als mensen ver van elkaar staan andere ideeën hebben... ...ik denk dat je juist dan uh, ver kan komen omdat je gewoon uh, elkaar blijft corrigeren op de fouten die je maakt. Hoe lang zijn jullie bezig? Uh, verdenken denken. Als het goed is zijn wij... Volgens mij zijn we in 2006 begonnen. Maar dat was met een heel andere opstelling. Dat is echt, uh, daar ben ik uh, eigenlijk de enige van die daar nu nog in zit. Uh, dus uh, daarna zijn we vanaf 2008 in, ja, in de zomer zijn we, zijn we toen uh, begonnen en toen was het, werd het echt display. Ben je dat echt uh, serieus? Uh, nou dat niet eens, maar toen hadden we echt een, uh, hadden we een nieuwe naam. En uh, inderdaad toen zijn, we, ja, toen zijn we echt een stuk veel serieuzer geworden. Waar, ik was eigenlijk altijd en onze band was eigenlijk altijd serieus. Alleen uh, het, het ging net niet goed genoeg om, uh, om, om serieus te komen. En, uh, nu, nu loopt het echt perfect. Nou. Even over de muziek. Waar uh, halen jullie zeg maar een beetje, zeg maar de raakvlakken met andere muzikanten vandaan? Want het komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Nee. Um, ons ding is juist om uh, zoveel mogelijk stijlen te beluisteren. Wat ik ook zei, met die verschillende karakters, dat is juist uh, heel belangrijk. En um, nou ja, dan luister je van, van, van jazz tot, tot keiharde metal. Tot, tot de rustigste pop ballads, tot gewoon uh, ja, rock. is dus, dus heel divers? Ja, dat is echt volledig. Uh, ja, ik, uh, ja ik, ik luister echt alles. En, uh, nou ja, ik weet van mijn bandleden, die, die zijn helemaal... Onze drummer, die, is echt, uh, die, die luistert werkelijk alles. Die kun je niet vragen of hij, hij, hij kent het wel kent. Dat is echt, echt unbelievable. Hoe vinden jullie het uh, gewoon zoals een avond als deze? Dat je hier gewoon mag staan in het patronaat. Want het heeft natuurlijk wel een heilige naam hier in de omgeving. Ja, ja, ja, helemaal fantastisch. Echt helemaal fantastisch. Ik bedoel, nou ja, onze, onze gitarist zei het uh, vooraf al. Jongens, laat dit één ding duidelijk zijn. Dat dit prachtig is. En voor, voor, voor mensen staan die naar ons willen luisteren. Want er zijn ja, toch, toch een hoop mensen gekomen voor ons. En uh, veel van onze vrienden die gewoon echt wilden komen. En dat vinden we echt fantastisch. Het Optreden is echt een van de meest waanzinnige dingen. Voor mij is, is, is, is optreden het, het mooiste wat er is. En voor Erik, weet ik, Erik die hier uh, die net tegenover mij komt staan. Hij zei het ook al vooraf. Dat optreden echt het mooiste is uh, ja, wat, je, wat je kan doen. Oké, okay, laatste vraag. Dat is altijd een hele gevaarlijke. Als je als journalist dat moet gaan stellen. Waar kunnen de mensen jullie vinden op internet? Uh, ja, op verschillende plekken. We kunnen ons uh, natuurlijk op onze eigen site uh, www.band-display.com En daarnaast hebben we onze eigen uh, ja, hives. En dat is uh, wwwband Band-display.thehuis.nl, als ik het goed zeg. Onze gitarist uh, is daar met dat soort dingen heel erg goed. Dus uh, ja, die maakt dat soort dingen inderdaad. Ik uh, vraag, ja? Klopt dat? Klopt het? Klopt het, klopt het? Ja. het klopt dus. Ja, ja, het klopt inderdaad. Nou, uh, ik uh, dank jullie hartelijk. Ja, ja helemaal uh, graag gedaan. Uh, ja, veel plezier. Waren dat met Baby's Coming Back to Me? Uh, It's Alright, dat is eigenlijk uh, de titel van uh, deze song. Terug uh, naar, uh, zeg maar, de zomersorgel want uh, Frits Reek, uh, die blikt ook terug op de wedstrijd, de talentencompetitie tussen. Uh, Bloemendaal en Hurley was het vandaag. Uh, Frits, uh, wat kan je vertellen over die uh, wedstrijd? Want je hebt iemand ook bij je zitten. Ja, wat ik uh, kan vertellen is misschien zo belangrijk. Wat veel belangrijker is, is degene die naast me zit. Roel Bovendeert. Ja, de naam zal nog niet zo uh, in de huiskamers uh, doorgeklonken zijn. Maar... Uh... Hij is 17 jaar, hij speelt dit jaar voor het eerst uh, bij uh, de 1 van Bloemendaal. Hij komt van MEP, hij is gehaald door Max Caldas uh, als jeugdig talent. En hij scoorde vandaag de tweede Bloemendaalse treffer. Nou, heb ik het uh, goed gezegd zo, Roel? Ja, klopt. Dat, uh, klopt. Ja. Je, je studeert uh, Economie in Amsterdam. Ja, ik studeer uh, Commissaris Economie aan uh, de Johan Cruijff University. Dus dat is wel heel fijn dan kan ik uh, mijn sport wel goed combineren met mijn hockey. Dus uh, hoef ik maar lekker twee dagen in de week naar school. Dat is heel fijn. Maar je ambieert een carrière à la Teun de Nooier, om als iemand te noemen? Ja, natuurlijk. Met zo'n uh, zo carrière kun je alleen maar loose op zijn. Maar uh, ja, dat is natuurlijk wel mijn streefpunt. Om uiteindelijk uh, net zo goed te worden als hij. Ja. Ja. Kun je, uh, kun je ja. stellen, Jaap, sorry ja. dat ik je in de reden val. Ja. Maar kun je stellen, Roel, uh, dat uh, je met de talentencompetitie vanmiddag een kans gegrepen hebt door te scoren? Ja, het is natuurlijk altijd mooi als je een doelpunt kunt maken. En dan kun je beter zelf in de picture spelen. Alleen, uh, ja, Max weet hoe ik kan ook en het doelpunt meer of minder zo niet zoveel uitmaken. Maar je ja. weet, Dat zal onze zorg zijn. Het publiek wil het natuurlijk ook graag weten. Daar moet je het al laten zien. Ja, inderdaad. Dus daarvoor is wel leuk. En ja, ook voor mezelf natuurlijk. Ja, er komt een vraag uit. Die... Ja, ja, ja, ja. Want ik, ik heb het even zitten luisteren. Uh, Roel, uh, nu speel je deze competitie. Wat leer je nou precies in deze competitie? Ook elementaire dingen? Of heb je die al mee? Maar leer je dan toch nog even goed iets extra's? Uh, ja, nou, ik kom natuurlijk van een heel klein clubje af. Uh -huh. Dus uh, om nou in één keer hier in de hoofdklas te kunnen spelen met al deze grote namen. Is natuurlijk, op de training en van alles is natuurlijk, uh, leer ik mijn hockey heel wat beter te worden. Maar ook gewoon, uh, ik, daarbij zit ik ook nu in een grote stad en al die jongens nemen me mee. En, uh, dus ik, hoor ik leer niet alleen iets op hockeygebied, maar uh, ik heb ook, naast hockey kan ik ook heel veel leren van alle gasten. En uh, dat gaat er heel goed. Ja, wat wat ja. goed is, komt snel. Ja, precies. <laughs> ja, ja. hoop ik wel. Dat zeggen de meerdere altijd. Hè? Wat goed is, is uh, uh, komt snel. Uh, heb je al uh, zo'n indruk achtergelaten dat uh, Max Kalders zou kunnen zeggen... Nou, uh, nog even wat uh, er uh, een beetje aan sjoren. En dan zou je wel eens bij ons er ook bij, bij kunnen komen. Ik zit er al bij. Je ja. zit er al bij. Ja, ik zit er al bij. Ja. Nou, dat, uh, het is, ik heb natuurlijk in de hoofdvlaas ook al meegespeeld. En hmm. dan mag ik natuurlijk mijn minuutjes mee pikken. En uh, moet ik blij zijn met elk minuutje die ik ja. speel. En ja, de talentencompetitie is natuurlijk voor de talenten en uh, daardoor kan ik ook veel meer spelen. Ja. Dus hier kan ik sowieso mezelf meer laten zien. Vertel jij nou eens als insider waar het Bloemendaal op dit moment aan ontbreekt? Uh, nou ja, we, hebben natuurlijk, uh, we zijn natuurlijk heel goed begonnen. Uh, natuurlijk heb je altijd wel in de competitie dat je even in een dipje komt. En uh, bij ons dan valt het net de kort de de andere kant op. Ik vind niet dat, we, dat er een groot probleem is. Want de spelen gewoon net zoals we beginnen spelen. En dat, dat ging ook heel goed. Maar ik denk dat er ook een, een pech factor bij zit. En net die, net die scherpte elke keer op het laatste missen. Ja. Komt het Bloemendaal wellicht goed uit dat we nu een hele lange winterstop krijgen? Nou ja, nou, ik denk het wel inderdaad. Dat is wel, uh, ja, heel veel jongens moeten natuurlijk door. Want die hebben uh, nu de Champions Trophy en uh, moeten het, bij het WK aan de bak. Maar ik denk dat het wel voor ons heel gelegen komt om even rust te hebben. Alles weer op een rijtje te zetten en... Uh, zo weer verder te gaan. Maar er wordt gedurende de winter wordt er volop doorgetraind. Uh, ondanks als de talentencompetitie ook in de wintersloop gaat. Jullie trainen gewoon door. Ja, ja maar dat is ook wel goed om juist een beetje in het ritme te blijven. Want als je nou weer altijd stil blijft staan en uiteindelijk weer wilt beginnen. De belangrijke tweede helft. Dan moet je ook weer inkomen. En het is juist goed om dat ritme vast te houden. Ja, uh, als, als je nou uh, denkt... Hè, uh, Zoals het nu uh, gaat, hè? waar wil je dan eindigen? Zeg je, nou, ik wil een vaste basisplaats of ik uh, zeg het eens. Nou, ja, het begin is natuurlijk om jezelf zo goed mogelijk te laten, laten zien en uiteindelijk in de basis te komen. Maar ik ben vooral bezig om, als ik erin sta, om het goed te doen. En zoveel mogelijk te spelen. En een beetje een goede wa uh, vaste waarde voor worden van dit team. En dat is denk ik wel heel moeilijk. Maar dat is we dan. Frits. We hebben een vraag. Ja. Luister daar hoor ik. Ja, nou, uh, nog eentje van mij nog. Uh, de, ja, want, want je studeert, uh, zeg je. Uh, ja. Ik had begrepen aan uh, de Kruif Academy. Ja, dat klopt. Dat Kl klopt ook. Uh, is dat nou dan toch, uh, Ja, leggen ze daar ook een beetje de link? Ja, juist de link met sport. Maar de maatschappelijke. Kant, ...wordt natuurlijk ook uh, heel sterk, denk ik, uh, ja, benadrukt om, om in ieder geval ook uh, te zeggen van... Uh, van ...jongens, het, de sport is leuk, maar uh, er moet ook, uh, als er een sport op een gegeven moment over is... ...leer je dat dan ook, ook daar, bij de, bij de Cruijff Academy? Ja, nou, het is vooral in het begin, wordt, bijvoorbeeld in de periode waar ik nu zit... ...is wel, alle sporters die daar zitten, hebben zeg maar de sport op plaats 1 staan. Mm -hmm. En meestal de studie op plaats 2. En, um, maar het wordt natuurlijk wel bijgebracht dat je er met heel veel sporten niet kunt komen, uh, uiteindelijk. Uiteindelijk is het heel leuk tot je dertigste of zo. Maar je moet daarna ook wel eens opbouwen. En dat wordt wel duidelijk oh ja, overgebracht aan ons. En te zorgen dat we wel een goede basis hebben voor als we eventueel klaar zijn met onze sport. Sport opbouwen door een blessure of als je gewoon verder moet. En ja. dat wordt wel heel duidelijk aan ons verteld, inderdaad. Yes. Nou, Oké. Okay. Mooie woorden om te besluiten. Wellicht, heb je nog een vraag, Jaap? Nou nee, ik, uh, ik ben uh, al heel blij dat uh, onze vriend Roel toch gewoon uh, na een verloren wedstrijd, uh, ja, min of meer ook uh, aan tafel zit bij jou Frits. Ja, ik heb toch het gevoel, uh, met alle respect uh, voor wat we vanmiddag hebben gezien... dat uh, de prioriteiten toch niet echt bij de winst lagen, rollen. Nee, dat klopt inderdaad. We hebben gewoon heel veel jonge gasten... En, uh... We geven iedereen heel veel speeltijd. Ja. En dan ligt de prioriteit niet op het, op het resultaat, maar wel op uh, hoe we ons ontwikkelen. We kunnen gewoon zeggen, Jaap, uh, Bloemendaal heeft vanmiddag weer een boel bijgeleerd. Wat? Dat we het zomaar uh, Leer, leerzaam middag hier, Een ik. leerzaam middagje, ja. denk ik. Een leerzaam <laughs> ja. middagje. In ieder geval uh, voor onze doel, nu bekend in elke huiskamer in Kennemerland. Hij scoorde de tweede treffer, maar helaas verloor Bloemendaal in de talentencompetitie. Het eerste thuisduel met 3 tegen 4 van Hurley. Wat ga doen Denk je straks alleen nog maar Aan die mooie tijd van toen Had ik maar, had ik maar Dat was hem, uh, zeg maar het, de eerste song waarmee ze begonnen uh, tijdens de voorronde van uh, de Rob Akda Award. Emmerich en Co. Uh, ja, helaas hebben zij het uh, dus niet gered. En na afloop van uh, dit uh, optreden had ik ook nog een gesprek met de beide heren. Arnaldo Lopez en Marco Emmerich. De Rob Akda Award. Uh, de eerste acte heeft inmiddels opgetreden. Ik hoorde Marco Emmerich van Emmerich Co zeggen. 29 juni werden wij gesticht. Is er al een stichting? 21 juli. 21 juli. <laughs> nee, er, is, er is nog geen stichting, maar toen, werden wij, toen kwam Arnaldo, die kwam bij me langs om wat gitaartechnische dingetjes door te nemen. Eigenlijk mijn gitaarles te geven, zoiets was het. En uh, dat resulteerde in een gigantische uh, ja, arrangeer en jam sessie. Het toen hadden we allebei zoiets van, hé, uh, hey, dit is leuk en dit is te gek. En uh, nou, toen, toen, toen nou, van het een kwam het ander, toen hadden we zoiets van, nou, dan gaan we dit samen oppakken. Ja. Waarom eigenlijk Nederlandstalig? Toen, ja. Ja. Toen, heb ik hem dus, uh, toen heeft hij zichzelf dus tot co gebombardeerd. dit, want ik had alle uh, naam Emmerich en co gegeven. Oké, okay, okay. dus zo is een beetje de, de, de, de naam ontstaan. Zo, zo is de bijnaam van Anno ontstaan. Ben je daar wel trots op dat, die, dat jij de koop bin dan? Ik vond het wel goed. Ik denk, laten we het, laat het zo maar houden. Ik vind hem wel mooi. Ja. Uh, nou, eventjes uh, gewoon over de muziek. Waarom, uh, waarom Nederlands talig? Ja, waarom niet? <laughs> ja, nou ja, ik vraag het maar. <laughs> nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb vroeger wel Engelstalig gemaakt en zo. Maar ik kan me, ja, het is in het, oh, Nederlands is mijn moedertaal. En uh, daarin kan ik me gewoon uh, ja, het beste uitdrukken. En ik heb een voorbeelden, bijvoorbeeld, uh, nou ja, bijvoorbeeld Huub van der Lubbe of bijvoorbeeld Daniel Lohuis van uh, Skik. Ja, dat is gewoon super, weet je, wel. Die, uh, je Je kan je gewoon zo mooi uitdrukken in het Nederlands. Het Nederlands heeft zoveel dubbele lagen en, en zoveel uitdrukkingen en uh, straattaal als zowel uh, poëtische taal. Dus ik vind, nou, ja, ik vind het gewoon te gek om het in het Engels, of Nederlands te doen. En, uh, dan ga ik naar Arnaldo. Uh, ja, als, jij, uh, als je het nou zo hoort, hè, Marco, zo hoort. Wat, wat, uh, wat, wat Probeer je me ook in een, in een aantal uh, opzichten ook een beetje bij te sturen? Uh, nou ja, vooral qua gitaar dan natuurlijk, daar, daar vroeg hij ook op. Ja. Kijk, hij, hij, hij speelde al wel lange gitaar, maar dat was vooral uh, elektrisch en uh, nou ja, gewoon raggen. En, dat, uh, nou ja, dat, dat probeer ik langzaamaan een beetje uit te werken, een beetje, een beetje de, uh, de ja, Gewoon wat trucjes op gitaar, en, ja, dat het gewoon wat netter en wat subtieler wordt. Dus daar, uh, maar qua, qua zang en tekst hoef ik hem niet te sturen, daar, uh, daar is hij de meester in. Eigenlijk, eigenlijk uh, stel ik een moer voor op gitaar, maar omdat, omdat ik dit, dit samen met Ko doe, uh, word ik ja toch een treetje hoger getild. Dus, ja, uh. we, we doen het samen. We doen het samen. Ja, nou, dat, dat is ook mijn vraag. Mijn vraag is dan ook meteen van, hè, uh, je zegt net, net van hij heeft elektrisch uh, gespeeld, uh, nu is het akoestisch. Ben jij, altijd, ja, ben, jij, ben jij dan ook echt een man van de akoestische gitaren dan? Uh, ja, zeker de laatste jaren. Kijk, ik heb uh, toen in Lust uh, met Marco uh, ook elektrisch gespeeld. En da daar speelde hij helemaal geen instrument trouwens. Er waren gewoon twee gitaristen en uh, nou, dat was vooral uh, feest feest. Uh, nou, ja, akoestische gitaar kwam er in ieder geval niet in voor. Toen we daar uh, uiteindelijk mee gestopt zijn en uh, een andere kant op zijn gegaan, ben ik vooral gaan toeleggen op akoestische gitaar. Americana, volkmuziek. En uh, ook eigen nummers gaan schrijven. En daar treed ik ook nu mee op, soloconcerten. Eigen solo-stukken. Dus uh, ja, en dat is allemaal akoestisch. Maar toch hebben jullie elkaar in dit opzicht uh, gevonden. Is dit nou uh, leuk om uh, te doen, dit? Ja, nou, het is fantastisch. Het is helemaal gek. We stonden net op het podium en we keken elkaar aan. En we het iets van, maar, ah, dit is... Kijk, ik bedoel, dat je... Dat je elkaar op, op een gegeven moment vindt, hè, dat, zo op die avond. En dan denk van, wow, dit, weet je van, wauw, dit zijn arrangementen over eigenlijk, uh, ja, mijn liedjes. Maar dan moet het live ook nog. Weet je wel, dan, en dan als je erachter komt dat het live op het podium net dat, datzelfde gevoel geeft. Ja, dat is gewoon helemaal te gek. Dat is waarvoor je, waarvoor je muziek maakt. Even, waar, waar zijn jullie gehuisvest? In uh, welke uh, plaats in Nederland? Uh, nou, in ieder geval, ik uh, kom uh, uit uh, oost -Gerdijk. En jij Arnold. Ik woon momenteel in Almelo, maar ik ben opgegroeid uh, vlakbij Marco in de, in de polder in de Beemster. Dus daar uh, liggen mijn. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Roots. Daar liggen mijn roots, inderdaad. Ja, Oké. Ja, ik okay, ja, uh, uh, tussen de tulpenbollen, ja. Uh, nu is uh, dit uh, zeg maar. Uh, ja, een, een, een, ja, een Rob Akta-woord dat wil altijd zeggen. Je, jezelf uh, in de schijnwerpers uh, zetten en laten zien uh, hoe goed je wel bent. Want dat is denk ik ook de reden waarom je hier staat, waarom jullie hier staan. Nou ja, als jij dat zo zegt, dan ben ik er heel erg blij mee. Ja, ik zeg het zo zoals ik het... Uh... Ja, nee, nee. Kijk, ik bedoel... Uh, ja, we zijn gewoon heel blij dat we uit, meer, uit die meer dan 100 uh, demo's zijn gekozen om dit te doen. En uh, ja, vanavond, het voelde gewoon helemaal gek. Dus uh, ik weet helemaal niet wat de uitslag straks gaat worden. En eigenlijk, ja... Ik vond het al heel erg... Dit was gewoon helemaal top. Oké. Okay. Jongens, hartelijk dank. Ja, ook bedankt. Jij ja, ook bedankt voor het interview. En uh, succes. Dank je. van Bruce Springsteen. Eh, we hebben hem eh, al eerder even op de korrel gehad. Eh, deze middag. Maar toen was het smaldeel AB Radio er nog niet bij. Eh, Bruce had eh, zeg maar een hele mooie optreden verzorgd eh, tijdens Ping Pop, En toen klonk dit nummer gewoon nog vetter en voller dan dat het de studioversie. Sommige nummers hebben dat gewoon nou eenmaal. Dan is de live versie gewoon tien keer eh, beter dan de studioversie. En dat was ook met dit nummer. En toen ik dat aantreden gez gezien had, eh, zeg maar op Pinkpop... dan denk ik je, yeah. dan eh, kan die Springsteen nog steeds. Hij is nog stil de bos. En wie dat ook denkt, eh, is eh, van een aantal weken terug, denk eh, nou dik twee maanden terug. Toen had ik hier burgemeester Meyer in de studio zitten en die had eh, ook een eh, muzikale keus. En daar zat dus ook een nummer van Bruce Springsteen in. Dus ik weet zeker dat ik een aantal mensen en dan hebben we het ook nog over een fysiotherapeut hier in Antwerpen die hier rondloopt die helemaal ook een fan is van Bruce Springsteen. Dus wat dat er gaat, uh, zal ik daar meer mensen toch wel een genoegen mee gedaan hebben. Ja, een beetje in de lijn van, van het weer van vanmiddag. Uh, het is een beetje, een beetje, een beetje bleu, een beetje. maar het begint een beetje op te knappen... maar hij is wel heel erg mooi, deze song. Hebben ze ook opgezien, Bob, En toen klonk dat nummer ook heel erg stoer en heel erg mooi. Maar de singleversie is ook mooi. Dit is Radiohead. ook spreekt in dit uh, land of het uh, nou Joost Zwageman is of Leo Blokhuis die ik eerder deze week uh, gehoord heb op de landelijke zenders. Het is gewoon uh, zo goed in elkaar gestoken werk van Radiohead. Iedereen heeft het erover als het over wat poëtische kant van de, de zaak uh, gaat in de muziek. Dan kom je uit bij Tom York en uh, Radiohead. Daar is bijna uh, alles wat met schrijvend Nederland en wat muziekmakend Nederland uh, doet uh, het overeens. En ze zullen er ook wel goed gaan scoren in ja, al die lijstjes die aan het eind van het jaar uh, worden opgesteld. Uh, is het dan niet bijvoorbeeld met dit nummer, Street Spears. Dan is het dan met dat andere uh, nummer, Paranoid Android. En uh, dat komt dan van, oké, okay, computer. Creep, uiteraard. Hoe kan het ook anders? Dat is, uh, dat is een hele toegankelijke song, uh, uiteraard. En uh, dat zijn dus al nummers. Ja, uh, geloof het of niet. Maar ze zitten gewoon poëtisch gezien goed in elkaar. Dus... Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dan kunnen we de lijst nog wel even verder aan gaan vullen. Doen we niet! En uh, deze plaat, ja, het heeft ook te maken... De, de, de dagen worden korter en uh, de nachten worden langer. En dan ga je dit soort uh, plaatjes dan ook draaien. Dus zo simpel ligt dat dan ook. Uh, ga ik even weer terug naar de computer... De computer. Ja, dat ja, is een hele leuke overstap van Oké OK Computer van Radiohead naar uh, iets anders. Uh, toch nog even nog een stukje Vlucht 13. Hier is Antwoord van Gasten. Antwoorden en vragen zijn er altijd al geweest. En ik weet het antwoord wel, maar ik zeg het niet.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 van Vlucht 13, zoals die door uh, landelijke zender 3FM wordt omschreven als de nieuwe nederpop. Nederlandstalige muziek met een rauw Amerikaans randje en teksten vanuit de diepste dalen van de ziel. Nou, Patrick uh, de Noord had dat al verteld in uh, deze uitzending. Dat alles wat hij zingt ook uh, oprecht is wat hij zingt. Dus uh, dat kan je ook niet anders, want uh, daar uh, heb je dat ook uh, voor bedoeld. Lijkt het mij eerlijk gezegd. En overigens over 3FM gesproken, het uh, nieuws uh, van deze week was dat 3FM qua luistercijfers Sky Radio heeft verslagen. Ja, het is uh, toch gelukt. Uh, de non-stop zender uh, van Sky Radio moest eraan geloven deze week. Uh, 3FM had meer luisteraars en ik denk dat dat uh, misschien ook wel eens een uh, goede zaak zou zijn als de hegemonie een klein beetje wordt doorbroken. Het is zoiets als... PSV dat elk jaar landskampioen wordt en dat het ook eens een keer per afwisseling eens een keer AZ zou wezen, toch? Uh, goed, we gaan dus even weer terug naar de muziek die wel wat even wat flitsend is. Ik uh, Ga me helemaal draaien, dus Tiesto uh, Dat was hem helemaal. Chesto met uh, Kirsty Hershaw, hoe heet ze zo? Hershaw en Just B. Dat uh, bracht de tijd al op vijf uh, minuten voor vijf. Inmiddels hier bij Zierfum Zandvoort, dat betekent zo uh, en ook bij AB Radio bijna vergeten. Anders... ...krijg problemen met uh, de, zowel de programmaleiding aan de ene kant... ...als met de programmaleiding aan de andere kant. En dat moeten we dus even niet hebben. Uh, deze uitzending zit erop. Volgende week uh, weer gewoon een zondag in Kremeland. Dan zit hier waarschijnlijk mijn lieftallige collega... ...Lenna van der Haak weer. Dus uh, voor de mensen uh, gewoon tussen twee en vijf... ...lekker uh, luisteren uh, bij van Zandvoort en HB Radio. En dit uh, programma zit er uh, gewoon weer op. Ja, wat uh, gaan we dan nog doen? Hebben we dan nog tijd over? Ja, hebben we hebben nog tijd over uh, met uh, nog een stukje muziek van Robbie Williams. Robbie Williams is weer een beetje terug van weg geweest. Boris is uh, het nummer uh, waar hij op dit moment uh, vreselijk mee scoort. Maar er is natuurlijk ook een ander nummer waar Robbie mee gescoord heeft. En dat is alweer een tijdje terug. Slaat ook op dit medium. En dat heet Radio. Ouch.